7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Macron is weer naar huis. En vandaag brengt die andere Europese M, bondskanselier Merkel, een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. En de leiders van Noord en Zuid-Korea hebben elkaar ontmoet. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. En na afloop van het eerste gesprek zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... dat hij klaar is voor eerlijke en oprechte gesprekken met zijn zuiderburen. Het was de eerste ontmoeting tussen de leiders van beide landen in tien jaar tijd. Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon schudden elkaar de hand... in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. Het is bijna 65 jaar geleden dat de Noord-Koreaanse leider... een stap zette ten zuiden van de militaire grens. Afgelopen nacht zijn op veel plaatsen de feesten voor Koningsdag al begonnen. En ondanks de drukte waren er voor zover bekend weinig incidenten. Ongeveer 200.000 mensen kwamen naar Den Haag voor muziekfestival The Life I Live. Het werd zo druk dat bezoekers werd opgeroepen om niet meer naar de grote markt te gaan. In Utrecht konden mensen de hele nacht al spullen verkopen op de vrijmarkt. Vandaag bezoekt koning Willem-Alexander op zijn 51ste verjaardag Groningen. De stad verwacht tussen de 60.000 en 80.000 bezoekers.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 Het kost tientallen miljoenen euro's om de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen nu nog af te blazen. Dat schrijft staatssecretaris Visser van Defensie in antwoord op vragen van GroenLinks. Die partij wilde weten of de verhuizing nog kon, kan worden teruggedraaid omdat steeds meer mariniers het korps verlaten omdat ze niet naar Vlissingen willen. Als de verhuizing niet doorgaat verwacht de minister dat de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en de betrokken bouwbedrijven de gemaakte kosten op het Rijk gaan verhalen. En nadat vorig jaar 63 criminelen hun enkelband hadden doorgeknipt... komen er verstevigde enkelbanden. Die zijn gemaakt van staaldraad in plaats van rubber en glasvezelkabel. In eerste instantie krijgen alleen criminelen... die een hoog risico vormen deze verstevigde band. En op termijn wil minister Dekker alle enkelbanden vervangen. Het weer, de dag, begint met wat zon... maar aan het einde van de ochtend in het westen en noorden kans op regen. Later op de dag ook op andere plekken buien. En het wordt 12 tot 17 graden.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 Vijf minuten over zeven is het. De leiders van de twee Koreas zijn bezig met een historisch overleg. Vandaag correspondent Marieke de Vries. Die volgt die bespreken en, en kreeg net een eerste reactie... van een van haar collega-journalisten uit Zuid-Korea. Ah. Son Kong Hang uh, is in het enorme perscentrum... Uh, waar wel 3000 journalisten bij elkaar zijn. En zij is van KBS. En dat is als het ware de gast... Uh, uh, Omroep die alles live heeft uitgezonden en waar iedereen de beelden van moet kopen. So, what did you think of about the ceremony? I think it's very amazing because uh, the leaders of the South and North stepped together uh, of the democratic lines. We went over the border together. Yeah, yeah, yeah. Went... First, Kim Jong-un came to the South, and then... I think it's very amazing because we didn't expect about the ceremony. We didn't know about it. Ze zegt het was echt heel bijzonder om de leiders over de grens te zien stappen. Hè? Eerst Kim Jong-un die zomaar uh, over de grens met Zuid-Korea stapte. Nog nooit eerder gebeurt dat een Noord-Koreaanse leider dat sinds de Koreaanse oorlog heeft gedaan. En daarna nodigde hij Moon Jae-in, de president van Zuid-Korea, uit dat ook te doen. En ze zegt dat hadden wij helemaal niet verwacht. Dat was helemaal niet opgenomen in de ceremonie. Then they were sitting together at the table. And they were talking to each other. Toen namen ze plaats op die tafel... die speciaal voor deze bijeenkomst is gemaakt. 2018 centimeters in breedte. Precies het jaartal waarop deze ontmoeting plaatsvindt. Wat was je impression hearing Kim Jong-un talk? Hoe vond ze hem klinken, Kim Jong-un? Het hmm. is first eerste keer hear zijn voice uh, on de air. Dus ik denk... Ik weet dat hij niet erg oud is... He looks not that young. Hmm. Het was de eerste keer dat ze zijn stem hoorde... en ze zegt, ik weet dat hij niet zo oud is... maar hij komt ook niet heel erg jong over. Dus so wat about what hij said? Did he sound um, wise? Of klonk hij dan heel verstandig? Ik heard about he hij the word woord, peace. zei. Hmm. Ik over het. Ik heb niet alles gehoord, maar ik hoorde in ieder geval dat hij vrede zei. En is dat wat je hoopt voor? Oh, ik hoop voor de peace of de mm. Korea, peace of Korea. Ik hoop dat er inderdaad vrede komt op ons Koreaanse schiereiland. En dat is eigenlijk wat iedereen hier wel hoopt. En dat is waarom het was ook, even hier met al de journalisten, eh, al deze professionele journalisten, Het was steeds pretty emotional hier in de big uh, conference hall. Daarom was het misschien ook wel, ondanks dat het allemaal journalisten zijn die hier bij elkaar waren, bij tijd en veilen best emotioneel. Mensen klapten, mensen riepen oeh en ah, toen de handen werden geschud. Ja, yeah, ik denk, I saw some people put out. De telefoon en took a pictures at that time. So I think as a Korean we already know about the situation of the Korea. But also to me it's very new to watch the situation. Mm. Ja, zegt ze. De geboek mensen gingen natuurlijk foto's maken met hun mobiele telefoon. Ze zegt het is gewoon heel nieuw om deze beelden te zien van president Moon Jae-in. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un samen de hand schuddend en dus die grens overstappend. Kamzamida, dank je. de Vries in het perscentrum. Daar Hij volgt die ontmoeting dus tussen de twee leiders van de Koreas. Dan Bondskanselier Angela Merkel. Die brengt vandaag een bezoek aan het Witte Huis. De Amerikaanse president Donald Trump die ontving daar eerder deze week... al de Franse eh, president Emmanuel Macron. Zij benadrukte hun bromance met zoenen op de wang. Voortdurend aan elkaar zitten. En ook nog een toast op de onderlinge vriendschap. Het onderontje tussen Merkel en Trump belooft een stuk zakelijker te worden. Hun relatie is, zo getuigd een ongemakkelijke handdruk vorig jaar... een tikkeltje stroeven, kan je zeggen. Contact met onze correspondent Bo Heimersen... Uh, Bo, komt, uh, wat komt Merkel doen eigenlijk in Washington? Ja, hetzelfde waar de Franse president Macron uh, voor kwam... om uh, Trump op andere gedachten te brengen... Hè, als het gaat om het uh, handelsconflict met de Europese Unie bijvoorbeeld... of als het gaat om een oplossing voor de oorlog in Syrië... en heel belangrijk en zo niet het belangrijkst... om ervoor te zorgen dat Amerika niet uh, uit die nucleaire Iran-deal stapt... Nou, dat laatste zal lastig zijn. Dat is wel gebleken naar het bezoek van Macron. Dat zag er inderdaad uiterst gezellig uit, zoals je al zei, die bromance. Maar ook na dat bezoek, en dat heeft Merkel ook gezien... zei Merkel dat hij denkt, of zei Macron dat hij denkt... dat, dat de Iran-deel toch niet te redden is... En zeker met de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die Pompeo, die ook fel tegen dit akkoord is, ja, wordt het toch al een stuk lastiger. Je kan, zeggen, drie, ja. Ja, nee, je kan zeggen dat Macron een beetje het voorwerk heeft gedaan. Hè? Uh, zet ook een beetje de deur open naar misschien wel een, een nieuwe verbeterde deal. Om toch een beetje in de richting van Trump te komen. Maar hoe staat Duitsland daar eigenlijk in? Ja, uh, ze staan er niet onwelwillend tegenover. Het uitgangspunt blijft hier dat Duitsland de deal zo wil houden zoals die is. En dat is in 2015 afgesproken en daar moeten we niet aan tornen. Zo is de opvatting van de Duitse regering. Maar zij zien ook dat Trump nauwelijks te beïnvloeden is. Hè? Dus ze staan inmiddels ook open voor gesprekken over een ander akkoord. Of, ofwel dit akkoord, maar dan met een paar aanpassingen. Ja, en daarvoor wordt gezegd, we gaan naar het voorstel kijken. Maar Iran heeft intussen al aangegeven dat het land niet ziet in deze nieuwe deal. Deze verbeterde deal. En ook Rusland is sceptisch. Dus ja, ik denk dat Merkel met dit in het achterhoofd... er toch alles aan zal doen om Trump te overtuigen... om het bij dit akkoord te houden. Maar ja, gezien die verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Rusland... op dit moment, uh, zal dat wel lastig worden. Nog even, we zagen... nou ja, goed, iedereen heeft die beelden ook wel gezien. Het was, uh, ja, het was af en toe wel een heel erg dikke mik tussen die twee. Trump en Macron. Uh, dat is met Merkel niet zo. Wat, wat, wat, is, wat is er met die persoonlijke verhouding... tussen haar en Donald Trump? Ja Merkel, um, ja, Merkel is natuurlijk wat afgezwakt. Hè. Die heeft het uh, laatste jaar niet zoveel uh, kunnen doen. Uh, zij is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk lange coalitieonderhandelingen gehad. En ja, de, de, die relatie is uh, gewoon echt bekoeld. Het is uh, een beetje in de ijskast gezet. En ja, intussen heeft Macron natuurlijk ja, veel meer respect gekregen... ook uh, van Trump. Dus uh, ja, die, heeft, die kan veel meer bewerkstelligen. Maar ja, op, op zich is Merkel daar wel blij mee, hoor. Want ze zegt ook, nou ja, als Macron een goede relatie heeft... dat is alleen maar goed... voor Europa, want we hebben inmiddels uh, ja, we hebben tenslotte wel hetzelfde doel. Dus uh, daar zal ze ook uh, van profiteren, dat wordt haar hier ook geadviseerd vanuit Berlijn, stap op die tandem met Macron. En uh, misschien uh, dat, ze, dat we dan toch nog uh, ja, wat kunnen bewerkstelligen als het gaat om die belangrijke beslissingen. Dat hopen ze hier in Berlijn. Amerikaanse media, bijvoorbeeld de New York Times, die uh, hebben eerder uh, geschreven dat uh, Merkel ja, zou je kunnen zien als de laatste verdediger van de vrije wereld, maar Trump ziet haar kennelijk niet zo.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 Nee, dat is helaas wel een beetje de sombere conclusie. Eh, op voorhand werd al gezegd, hier in Berlijn, toen Merkel nog in het vliegtuig zat zelfs... Eh, dat we doorbraak niet hoeven te verwachten als het gaat om die heikele thema's. En dat het hoofddoel is om de relatie te verbeteren... en om Trump dus eh, misschien op andere gedachten te brengen. Dus ja, de verwachtingen hier in Berlijn zijn zeer laag. Correspondent Bo Hemsen was dat over die ontmoeting... tussen Angela Merkel en Donald Trump. Het is 13,5 en een minuut over zeven. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Techgiganten die liggen meer dan ooit onder vuur... na het privacy-schandaal bij Facebook... en de rol van Twitter, Google en Facebook... bij de verspreiding van nepnieuws. Nieuwsuur sprak met een voormalig programmeur van YouTube. Dat is ook van Google. En hij vindt dat hij een monster heeft gecreëerd. Het is groter dan haar. Op sommige niveau is het veel much dan ons. Het is pretty much zoals like Frankenstein. Na tien seizoenen stopt het programma De Quiz. Morgen is de laatste aflevering van dat programma... waarin Joep van Deudekom, Niels van der Laan, Jeroen Woe en Rob Urgert... op satirische wijze het nieuws van de week doornemen. Bij Pauw bekende Woe dat hij best nog wel even door had willen gaan. Ik wil het niet, ik wil het maken geen geheim, omdat ik het ook wel heel jammer vind dat het stopt. Ik snap het allemaal heel goed en ik kan hem ook achter scharen. Maar uh, ja, ik, ik, had nog wel, ik had nog wel doorgewild, want het, is, het zit ook gewoon een lekkere, uh, lekkere jas, dit programma. En dan langs de lijn en omstreken, gisteravond hier op NPO Radio 1... daar was een gesprek te horen met de Utrechtse Ria Glas. Zij had een zware dag gisteren. Ochtends kreeg ze een lintje, maar ze verloor die onderscheiding... toen ze na de uitreiking naar huis fietste. Och man, je zakt door de grond. Ik was er echt helemaal kapot van.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 De ouders van de Amerikaanse student Otto Warmbier... die bijna anderhalf jaar gevangen zat in Noord-Korea... klagen dat land aan wegens marteling en moord. Warmbier liep tijdens zijn gevangenschap ernstige hersenschade op... en overleed kort nadat hij was vrijgelaten. Zijn ouders waarschuwen wereldleiders bij CNN... voor het charme-offensief van de Noord-Koreanen. We zien Noord-Korea met de tensions claiming to be a victim and is picking we zijn hier om we're here to tell you as witnesses to the terror of their regime Noord Korea is not a victim. De 22-jarige Warm Beer werd in Noord-Korea veroordeeld tot 15 jaar werkkamp omdat hij tijdens een reis in een hotel Noord-Koreaanse propagandaposter zou hebben gestolen. In Britse media gaat het al maanden over de terminale peuter Elfie. Het jongetje leidt aan een zeldzame hersenaandoening... en lag al tijden aan de beademingsmachine. Doktoren wilden het jongetje van de beademing afhalen... omdat er geen uitzicht was op herstel. Zijn ouders probeerden dat via de rechter te voorkomen, maar dat mislukte. En nu zeggen de ouders van Elfie dat ze gaan samenwerken met het ziekenhuis... om hun zoon alle waardigheid en comfort te geven die hij nodig heeft. Elfie ademt nog zelfstandig, maar het is een kwestie van tijd voor hij. Overlijd. En in België worden al zes jaar lang geen statistieken meer gepubliceerd over abortussen, schrijft de Waalse krant La Libre officieel moet een nationale commissie elke twee jaar een rapport opstellen... voor het parlement, maar door een ledentekort hebben ze dat niet gedaan. Het laatste jaar, waarvan de statistieken beschikbaar zijn, is 2011... toen 20.000 vrijwillige zwangerschapsafbrekingen werden geregistreerd. En met de cijfers worden normaal analyses gemaakt... van de omstandigheden van de vrouwen die een abortus ondergaan... zoals bijvoorbeeld hun leeftijd en medische en psychosociale toestand. Het is 18 minuten over 7. En de Bruin is onze verslaggever van dienst op deze. Deze Koningsdag 2018. Ewoud, en jij bent voor de kaart van Nederland gaan staan. Hebt een pijltje gegooid en waar kwam je terecht? Nou, dat pijltje dat kwam terecht in Nunspeet, in de Driestweg om exact te zijn. Daar sta ik nu en daar hebben al heel veel mensen gevraagd of ik van Radio Nunspeet ben. Maar dat ben ik dus niet. Uh, maar misschien dat Radio Nunspeet ons wil doorprikken, dat mag. Want we zijn hier wel op uh, de Vrijmarkt in Nunspeet. En ik stond hier net met de meneer te praten. Want ja, ik ben zelf mijn huis aan het verbouwen. Uh, en, en vandaag wordt daar de nieuwe stoppenkast geplaatst, de nieuwe groepenkast. En nou zie ik hier een groepenkast liggen. Uh, ja... Waarom zou, ik, waarom zou ik dat kopen op een rommelmarkt? Ja, de automaten die zijn zo duur. hè, En dan uh, kun je ze hier heel goed kopen. Dus vandaar. Ja. Maar kijk, als je een uitbreiding bij een meterkast wil doen... dan kan dat op deze manier. Ja, U dacht van, uh, ik heb wat over en dan... Uh... Ja, ja ben je verbouwing overgebleven en dan denk ik... nou, leg het hier maar neer. In de hoop dat er dan iemand denkt... nou, dat ga ik op de rommelmarkt kopen. Ja, je zult maar nooit weten, hè. Wie niet waagt, wie niet wint. Nee, nee. wat is uh, wat u betreft het mooiste wat u aanbiedt vandaag? Schilderijen, zo onder andere. Hè? Ja, de lampen. Van alles, van alles is te koop: ja. kleding, boeken, oude radius, gebruikte radius, beamers. Ja. Van alles en nog wat. Van alles en nog wat, ja, ja. klopt. Nou, ik ga eens even verder hier aan de overkant kijken. Hier staan de ook wat uh, dames te praten. Goedemorgen, Radio 1. Hebt u al wat gevonden van uw gading? Ik heb geen idee. We staan even te kletsen. Ik heb nog niet wat gekeken. U heeft nog niet echt gekeken? Nee, nee. B bent u naar nou die speciaals op zoek? Nee hoor, helemaal niet. Ik sta zelf met een kraampje. Ik sta even lekker te buurten. U staat even lekker te buurten? Ja. Het nou, okay. zonnetje komt erbij. Dus. Ja, heerlijk. heerlijk. Het is prachtig weer wow. hier in Nunspeet. Het zonnetje komt er inderdaad bij. Eh, en het is niet alleen de vrijmarkt hier, hè, die de mensen hier naartoe kan trekken. Ik zie hier twee mensen met een hond aankomen lopen. Nou ja, die kunnen bijvoorbeeld vanmiddag naar een demonstratie van Politiehondenvereniging De Trouwe Vriend. Want die komen ook op het Marktplein. Ewout de Bruin is dat. Gaan we even terug naar de Olympische Spelen van 2016. Rio de Janeiro was de plaats van handeling. Een van de grote sterren daar was atlete Kaster Semenya uit Zuid-Afrika. Daar komt de aanval van A.G. Wilson. En dan moet Semenya buitenom. Wilson of toch gewoon Semenya die 28 wedstrijden achtereen ongeslagen is. Ja, daar is Semenya. En die neemt dan zoveel afstand op die laatste 50 meter... Ze heeft gewacht, gewacht en gewacht. En zo is hier weer goud dus voor de Zuid-Afrikaanse. Gouden 800 meter van Semenya was dat. Nadat ze in 2012 ook al goud had gewonnen. Ze domineert die afstand dus al jaren. Maar nu lijkt het erop dat Semenya binnenkort niet meer mag meedoen. Dat komt door een controversiële verandering van de regels. In Zuid-Afrika, haar thuisland, spreken ze er schande van. Contact met correspondent Ellis van Gelder. Ellis, die ophef, daar komen we zo meteen op. Maar eerst, wat is dat voor regelverandering? Ja, er is nu een grens gesteld door de Internationale Atletiek Federatie uh, IAAF... aan het gehalte testosteron, een spierversterkend hormoon... dat je in je bloed moet hebben. Um, en atleten die boven die grens zitten die ze hebben gesteld... die zouden een oneerlijk voordeel hebben. En ja, We weten dat Semenya van nature meer mannelijke hormonen... produceert dan gebruikelijk is bij vrouwen. En als ze dus nog mee wil rennen uh, bij de vrouwen op de 400, 800 of 1500 meter... dan moet ze medicatie gaan slikken om het testosterongehalte in haar bloed omlaag te brengen. En treft dit alleen haar, deze regel? Nee, dat geldt eigenlijk voor alle vrouwelijke atleten die te veel testosteron produceren. Uh, alleen weten we niet of er meer zijn. Uh, Seminja is een bekende zaak die al uh, jarenlang speelt. Uh, maar ja, de, de testen uh, die genomen worden van de atleten zijn vertrouwelijk. Dus we weten eigenlijk niet of het meer atleten gaan treffen. Maar ja, zij zal waarschijnlijk wel de bekendste zijn. De wereldkampioen op de 800 meter, inderdaad. En ja, we zeiden het al, opheffen in Zuid-Afrika. Wat heeft dat allemaal losgemaakt? Oh ja, heel erg veel. ja Gigantische verontwaardiging eigenlijk. De meeste Zuid-Afrikanen zeggen van ja, waarom zou ze iets dat ze van nature heeft, want ze heeft niet vastgespeeld, gespeeld, onderdrukken? Uh, is dit niet eigenlijk hetzelfde als een, als een basketballer die enorm lang is? Of uh, zwemmer Michael Fels met zijn grote voeten? Uh, ja, en ze zijn denk ik ook wel bang dat ze hun kampioenen kwijt gaan raken. Gisteren op de radio was heel vaak ook een uh, Zuid-Afrikaanse sportwetenschapper en die zei van ja, nu gaat ze misschien wel vijf tot zeven seconden uh, minder snel rennen. Dus ja, misschien zijn Zuid-Afrika dan ook wel ja, de heldin kwijt die ze nu hebben. Uh, maar gisteren op de radio wordt er eigenlijk over bijna niks anders uh, gesproken. Uh, mensen zeggen ook van het is homofoob. Uh, Kaste Semenya is getrouwd met een vrouw. Uh, het is omdat ze een zwarte vrouw is. Dit is racistisch. Ja, ze spraken er echt uh, schande van op de radio. Ze neemt geen performance-enhancingdrugs. Wat ze eigenlijk vragen asking om te doen, Matthew... Is that she must take performance diminishing drugs. So that she can you know, live up to a particular idea of what they could continue to be normal. In 2018, when we're all about inclusivity. About trying to get a sense of equality amongst people. This kind of thing is done by a world body. It's really dis discouraging. Deze uh, Semenya is uh, niet voor het eerst dat zij een opspraak is, hè? Nee, absoluut niet. Nee, eigenlijk is er al ophef sinds 2009. Toen ze als onbekende 18-jarige wereldkampioen werd voor het eerst op de 800 meter. Ja, Toen was er al heel veel te doen eigenlijk uh, over hoe ze eruit zag. Uh, spierballen, glijf, een zware stem. En destijds uh, lekte het ook uit dat de Atletiek Federatie... haar zelfs aan testen had onderworpen om te, te bekijken uh, ja, wat haar was. Uh, de bond heeft daarna ook een... Een paar jaar later ook een uh, testosteron-limiet ingesteld. Maar dat is uh, een paar jaar geleden weer afgeschaft. Omdat toen Sporttribunaal Kas zei dat het uh, onduidelijk was. Uh, of, of er eigenlijk wel bewijs was. of er eigenlijk wel een oneerlijk voordeel was. Nou ja, goed. De Atletiek uh, Federatie heeft niet opgegeven. Die zegt van. nu hebben we het bewijs. en uh, vanaf november uh, wordt deze maatregel ingesteld. Heeft ze zelf al gereageerd? Nee, nee, ze staat eigenlijk ook wel bekend als een, als een binnenwetter. Ze heeft nog niet gereageerd. Um, ze heeft alleen een, een, een tweet de wereld in gegooid waarin ze zei van, nou ja, ik weet 97% zeker dat je me niet leuk vindt, dat je me niet mag. Maar ik weet 100% zeker dat het me geen klap uitmaakt. En ja, al jaren. Uh, een half jaar geleden. En reageerden ze nog wel op uh, tijdens een persconferentie. I have no time for nonsense. So medication, no medication. Look, I'm an athlete. Uh, I don't have time for, for such things, you understand? So for me, it's their own decisions. Like I said before, my focus is more on, uh, for me getting healthy and compete. Uh, I really don't have time for nonsense. Ja, dat is een uh, uitspraak van de Casta Semenja van een half jaar geleden... die ook hierover gaat, dus ze zal er nu niet anders naar kijken. Um, wellicht gaat zij uh, zich ook op andere afstanden richten... en wellicht uh, dat uh, de zaak ook, uh, ook nog aan achter de bestuurstafel... verder zal worden besproken. Uh, de lijn met, uh, met Zuid-Afrika is intussen... Geklapt, dus Alice van Gelder kan het niet, kan niet meer goede dag zelf zeggen. Dus ik doe dat namens haar maar even. Dan gaan we nu naar uh, Tol Hansen. Ja, dat was een hit terug in 1978. Big City. Waar ter wereld ik op kwam... Nimmer trof ik zo een bende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij...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 het is één minuut over half acht, de hoofdpunten van het nieuws. Bijna drie kwart van de Nederlanders is tevreden over koning Willem-Alexander. Blijkt uit een enquête van de NOS. Een kwart vindt zelfs dat hij het nu, na vijf jaar, beter doet dan zijn moeder Beatrix. De ondervraagden omschrijven hem als menselijk, betrokken en meelevend in zijn rol als staatshoofd. Zeven procent vindt de koning afstandelijk. Afgelopen nacht zijn op veel plaatsen de feesten voor Koningsdag al begonnen... en ondanks de drukte was er voor zover bekend weinig incidenten. In Den Haag kwamen zoveel mensen op het muziekfestival af... dat bezoekers werden opgeroepen om niet meer naar de grote markt te gaan.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 En het kost tientallen miljoenen euro's... om de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen nog af te blazen. Dat schrijft staatssecretaris Visser van Defensie. GroenLinks wilde weten of de verhuizing nog kan worden teruggedraaid... omdat steeds meer mariniers het korps verlaten omdat ze niet naar Vlissingen willen. Het weekendweerbericht komt eraan. Bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Maar ja, eerst is het natuurlijk vandaag gewoon Koningsdag. Wat voor weer wordt het? Ja. Nou, het uh, wordt een, een vrij bewolkte dag in een groot deel van het land, uh, hoewel er nu in het oosten best nog wel een uh, mooi waterig zonnetje te zien is. Maar de bewolking die krijgt geleidelijk aan wel de overhand. En aan het eind van de ochtend kan er misschien in het zuidwesten wat lichte regen of motregen gaan vallen. Het hoort allemaal bij een storing die zich met name boven de Noordzee ophoudt vandaag. Maar hij schampt wel net het westen van het land. En dat betekent ook dat vanmiddag misschien elders in het westen en ook in het noordwesten wat lichte regen kan vallen. Maar in het midden-oosten en zuidoosten van het land, daar blijft het gewoon droog. En daar zijn er wolkenvelden met af en toe nog een waterig zonnetje. De wind die waait vanochtend uit een zuidelijke richting, is zwak tot matig en draait in de loop van de dag naar het zuidoosten. En de temperatuur die loopt dan op vanmiddag naar 12 graden op de Wadden, tot lokaal 18 graden in Limburg. Dus best wel wat grote verschillen. En in Groningen denk ik eigenlijk dat het gewoon de hele ochtend droog blijft. In de middag dan kan er wat lichte regen vallen, maar waarschijnlijk is de koning dan alweer op weg naar huis. Dat is vandaag Koningsdag, dan het weekend, zaterdag en zondag. Ja, zaterdag, dan uh, kan er hier en daar een buitje vallen. In de ochtend is dat met name in de westelijke helft van het land. In de middag kan dat ook landinwaarts gebeuren. Het zijn niet veel buien, het zijn ook geen zware buien. Dus al met al uh, is het vrij rustig. De temperatuur temperatuur loopt op naar zo'n 13 tot 16 graden. En er waait morgen een matige wind uit het zuidwesten... die in de loop van de dag wel iets kan toenemen. En zondag, ja, dat ziet er toch wel wat minder uit. Dan zien we vanuit het zuiden in de loop van de ochtend uh, buien onze kant op komen. En vooral in de middag uh, vallen er op veel plaatsen dan buien... Mogelijk dat in het zuidoosten van het land ook onweer voor gaat komen. Temperatuur die loopt op naar zo'n 13 graden in het noordwesten. En in Limburg kan het evengoed nog wel 18 graden worden. En dan waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten. Dus al met al een wat wisselvallig weekeinde. Ik denk dat zondag de minste papieren zal hebben. Dankjewel, Raymond Klaas of was dat bij Weerplaza.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 7 minuten over half 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Groningen ontvangt vandaag de jarige koning. Martijn van der Zanden is in de stad en uh, staat nu bij Café Soesdijk. Martijn, ben je daar? Ja, inderdaad. Café Soesdijk. Een begrip hier in uh, ja. Groningen. Al tientallen jaren hier een, een, een kroeg. En uh, ja, koninklijk binnen met allemaal foto's van de koninklijke familie. En boven nu bij de ramen aan de buitenkant hangen ook uh, portretten van Willem-Alexander en Maxima. En nu ruikt het hier nog naar zeep, Peter. Jij bent uh, van die kroeg hier, maar het was gisteravond wel anders, hè? Ja, dat, dat is een ding wat zeker. Heel veel gezelligheid, uh, heel veel bier natuurlijk. Uh, ja, een feest natuurlijk. En, uh, vandaag gaan we het weer uh, altijd opruimen en netjes maken... En dan weer een hele mooie dag van maken natuurlijk. Je zit er echt op een topplek zou je kunnen zeggen. Want de looproute die komt hier, die komt hier straks langs. Dus de, de koninklijke familie kan hier even binnenkijken. En de kans is groot dat ze dat ook even doen. Want een aantal leden van de koninklijke familie heeft hier roots liggen. Hier hebben namelijk prins Bernard en prins Maurits gewerkt. En ook Marilène. En ze hebben elkaar zelfs hier in deze kroeg ontmoet. Nou, een aantal oud-medewerkers die zullen hier vandaag dan ook aanwezig zijn. En gisteravond sprak ik er al een paar... Dat was eigenlijk vrij spectaculair, want ze zijn niet onbekend en ze deden nogal leuk mee. Maurice nam altijd zijn eigen cd's mee en maakte serieus partij. En Bernard en Marilyn die werkten net als wij gewoon als beesten in deze van, uh, uh, ja, van vol dampende hut. Hoe was het om met hun achter de bar te staan? Nou, ik, ik, heb niet, ik heb het wel anders ervaren in die zin, dat gewoon, uh, we waren gewoon één team en daar waren zij gewoon onderdeel van. En toevallig waren zij van koninklijke huizen, maar dat had het meer met uh, de gasten te maken die daar last van hadden dan wij zelf. Ik, bedoel, uh, ik vond het gewoon uh, supergezellig eigenlijk. Wat, wat dacht je toen je inderdaad hoorde dat je met ja, Prins achter de bar zou staan? Ja, zo dachten we eigenlijk helemaal niet. We waren eigenlijk allemaal studenten. moesten allemaal werken, je had je studiefinanciering en je moest je de rest van, van je financiering rondkrijgen, dus je ging gewoon verdienen. Ja, daar stonden we eigenlijk helemaal niet bij stil. Nee. Konden ze een beetje hard werken? Nou, net zo hard als wij hoor. dat bedoel, dat zegt misschien meer iets over ons dan zij. Maar ik weet nog wel dat Marilena die haalde veel je op. Dus dat was altijd wel goed om mee te werken. Marilena en Prins Maurits hebben elkaar hier natuurlijk leren kennen. Wat merkten jullie daarvan? Nou, we hebben het voor onze ogen zien gebeuren. Ja, vertel. Uh, daar kan ik verder niks over loslaten. Maar je merkte dat ze elkaar leuk begonnen ja, te vinden? Ja, absoluut. Ja, dat was heel duidelijk. Wat is nou het gekste wat je in die tijd met hun hebt meegemaakt? <laughs> ja. Nou ja, dat kan ik. Het nog, ja. nog heel veel boven. Ja. Heb je nog even? Nee, ik kan er niet te veel over kwijt. Maar. Wat ik wel heel leuk vind is, zij komen morgen hier en ik denk voor ons allemaal geld en daarom zijn we ook hier. Hè. Dus uh, we, we kwamen er net over uit, het is dus 25 jaar geleden dat we hier gewerkt hebben. Voor ons heeft dat, roept dat hele warme gevoelens op, ook met elkaar en met het team. En ik kan me niet anders voorstellen dat het voor hen net zo goed zo is. Dus het is voor mij een warm bad, het is voor hun een warm bad. Ik weet zeker dat het morgen een hele leuke dag wordt. Er is geen antwoord op de vraag, wat is nou het gekste dat je met ze hebt meegemaakt? Nee, ja, ik heb niet zoveel geks met ze meegemaakt. Dat zou, dat, zou, dat zou ik ook zeggen. Het, waren, het zijn natuurlijk wel mensen van, van koninklijke bloeden. Wat, wat merkt je daar nou van in de kroeg? Niet veel meer bij hun dan dat er een, een beveiliger in de kroeg zat. Dus op een rustige maandagavond, als er niet heel veel gebeurde... dan zat er toch altijd wel een door ons genoemd snor in de zaak. En uh, daar hadden ze eigenlijk zelf het meeste last van... want het is gewoon irritant om zo'n beveiliger bij je te hebben. En, uh, Probeerden ze daar nog vanaf te komen op een of andere manier? Nou, uh, niet in Zoestijk. En uh, later ging het geloof ik vanzelf en, uh, en, en waren ze weg. Dus ik kan me tijden met beveiligers herinneren en zonder. Maar zoals ik net al zei, die, die, op, vooral vanaf de donderdagavond... werd het nogal druk in Zoestijk. Een populaire tent waar echt de, de, het condens op de ramen stond... En dan, dan zag je die beveiligers ook niet meer en daar deden ze vol mee in de gekkigheid die dan plaatsvond. Zaten de dames vooral achter de prins aan of kregen jullie ook nog een beetje aandacht? Nou ja, sommigen van ons kregen meer aandacht dan de anderen, dat, uh, dat kan je wel stellen. Je wijst naar uh, de, de buurman? Nou, de nee, nee, nee, de buurman, buurmannen. De buurmannen. En, uh, ook, ook de Koks die hadden regelmatig uh, de nodige dames in de keuken staan. Dus nee, ik denk dat uh, de prinsen een goede toevoeging waren af en toe, maar uh, dat, uh, dat, uh, dat zegt daar niks over. Dat is, uh, nee. Het was een mooie tijd. Absoluut. Het oude personeel van de café Soesdijk in de Elleboog in Groningen. Martijn van der Zanden was daar. Over drie dagen dan is Willem-Alexander vijf jaar koning. Bij zijn inhuldiging in Amsterdam in 2013... was Amazone Ankie van Grunstver ook een van de herauten bij de plechtigheid. Mocht dus naar buiten toe roepen dat de koning de koning was. Hoe vindt zij eigenlijk dat Willem-Alexander zich heeft ontwikkeld... in de eerste periode van zijn koningschap? Karin Albus ging bij haar langs. De koning heeft voor zichzelf drie taken geformuleerd... vertegenwoordigen, verbinden en aanmoedigen. Wat heeft u daar de afgelopen vijf jaar van gezien? Ja, het aanmoedigen in de sport is natuurlijk uh, altijd uh, duidelijk aanwezig. En het mooie daarvan vind ik dat het, uh, de koning en de koningin gewoon niet alleen daar zitten omdat ze daar horen te zitten. Maar ze zijn echt betrokken. Ze weten ook echt wat er speelt. Uh, ze willen echt de uh, ja, insight information van iedereen weten. En uh, ja, ze zijn daar echt als supporter. Dus ik vind dat heel mooi. Het vertegenwoordigt ons koningshuis ook uh, fantastisch. Wat ik zelf ook heel indrukwekkend vond... is uh, nou, de verbinden wat de koning speelde in de MH17-affaire. Hij had daar net zijn broer verloren. En om dan daar toch voor andere mensen aanweer te kunnen staan... dat vond ik zo knap. Want ik denk, jij ja, bent toch heel druk met je eigen verlies. Als je net een broer uh, bent verloren, is heel heftig... Ik kan me voorstellen dat, dat je dan zoveel emotie hebt dat je niet gelijk uh, ook iemand anders alweer kunt troosten en bijstaan. En dat kon hij toch. En dat, dat vond ik zelf al een van de indrukwekkendste dingen uh, in de afgelopen vijf jaar. Nou, we blikten nu even terug. Laten we even vooruit kijken. Zijn er dingen waarvan u denkt, nou, als de koning nou de komende jaren dit of dat voor de sport zou kunnen doen of op andere terreinen, dat zou toch wel heel fijn zijn? Nou, ik heb eigenlijk uh, niet iets waarvan ik denk uh, dat moet hij anders gaan doen. Ik vind het juist een hele mooie balans op dit moment. Uh, ze staan uh, niet te ver van, van de mensen af... Um, toch kijken we er allemaal tegen op. Bewondering voor. Uh, ja, de manier waarop ze overkomen. Ja, ik, ik ben er trots op dat wij zo'n koningshuis hebben. En uh, nou ja, vooral wat die sportkant betreft... dan hoop ik dat hij nog op heel veel evenementen... heel enthousiast komt aanmoedigen. En nog even tussen u en mij. Um, zijn moeder of hij? Wie is nou de grootste paardenliefhebber? Ja, ik denk zijn moeder misschien in haar hart nog meer paardenliefhebber is als de koning. Maar, um, uh, want uh, ja, nu weet ik niet, maar ik weet dat ze vorig jaar nog steeds paard reed. Dat is natuurlijk ook ongelooflijk uh, als je op die leeftijd nog steeds daarvan geniet. Dat is wel heel mooi. Maar onze koning kan wel echt heel goed paard rijden. Dus uh, ja, dan hoop ik weer, als we het over de toekomst hebben... dat de prinsessen dat dan weer uh, voort gaan zetten. Uh, want het is natuurlijk wel heel mooi als ze uh, ja, ook het uh, koningshuis uh, in de paardensport verder gaat... dan vind ik natuurlijk als paardensporter geweldig leuk. Karin Albers op bezoek bij Ankie van Grunsen. En met haar zijn we dan bij de sport. In de andere media, hier is Elisabeth. Het gaat goed met de Nederlandse ijshockeyers op het WK in Tilburg. Er wordt veel gescoord en tot nu toe heeft Oranje alle wedstrijden gewonnen. Nederland is dus hard op weg om te promoveren... want op dit moment spelen ze op het vierde niveau in het ijshockey. Gisteren was het Nederland tegen Servië. Oranje was topfavoriet, maar dat deed niets af aan het enthousiasme van de commentatoren. Er is van Hij maakt de eerste goal voor het Nederlands team. voor voorschlag tegen Servië. Ja, en uiteindelijk won Nederland met 5-0 en dus komt promoveren steeds dichterbij. Messi wint van Massie. Dat is de kop die verschillende kranten en websites bedacht hebben... om het nieuws rondom het merk Messi bekend te maken. De beste voetballer ter wereld wil zijn eigen naam gebruiken als sportmerk. Maar daar was een ander sportmerk, Massi niet blij mee. Het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de EU... gaf Massie in 2011 gelijk en hield de naam Messi tegen. Nu erkent het gerecht van de Europese Unie... dat is een onderdeel van het Europees Hof van Justitie... dat de klank inderdaad hetzelfde is, maar het beeld totaal anders. Dus oordeelt het gerecht dat Messi alsnog zijn naam mag gebruiken voor een sportmerk. Bijna 1 miljard euro. Dat is wat de Amerikaanse miljardair Shahid Khan over heeft voor Wembley, het iconische voetbalstadion. Het is niet zo gek, want de Amerikaan is niet alleen eigenaar van de tweede klasse Fulham... maar ook van Jacksonville Jaguars, een American Football team dat eens in de vijf jaar een wedstrijd in Wembley speelt. Volgens The Sun wil Khan het stadion gewoon gebruiken voor de wedstrijden van het nationale voetbalelftal. Maar sluit hij ook niet uit dat er vaker American Football zal worden gespeeld. En de wielerfans hebben een rustig weekend voor de boeg. De ronde van Romandië haalt het niet qua populariteit van de klassiekers. Dus het is even doorbijten. Maar volgende week barst het feest weer los. Want dan begint de ronde van Italië in Jeruzalem. En in Israël zijn kosten nog moeite gespaard. En is zelfs premier Netanyahu opgetrommeld voor een promofilmpje. Hey, Prime minister! Ik Israël. You can really ride. You know what? You take the lead. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Ja, en in dat filmpje laat hij zijn fietskeels dus zien... door ook op zijn achterwiel door de straten van Jeruzalem te rijden. Van vijf jaar geleden nu, de groep Will and The People... De people, 11 voor acht is het. Vandaag gaan er weer duizenden ballonnen de lucht in. Maar dat worden er heel langzaam steeds minder. Inmiddels ontmoedigen 90 gemeenten het oplaten van ballonnen. En in 20 gemeenten is het zelfs helemaal verboden. Tot voor kort was het voornaamste argument daarvoor dat vogels en ook andere dieren verstrikt kunnen raken in die touwtjes. of dat ze het plastic opeten en daardoor doodgaan. Daar is een reden bij gekomen, namelijk dat de hele stad vervuild raakt. In Middelburg besloot de Oranje Vereniging nog eerder dan de gemeente dat de ballonnen voortaan taboe zijn. Een reportage van Trudy van Rijswijk. We staan op de markt in Middelburg. Een hele mooie markt, de grootste van Nederland. Omlijst met prachtige gebouwen, waaronder een zeer fraai stadhuis. Middeleeuws, allerlei beelden erop van ridders, heiligen...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 op het Abdijplein, dat heb jij nu niet gezien... maar dat is nog veel erger. Dat is één besloten pleintje met allerlei... dus dat is nog veel erger. Truly van Rijswijk in Middelburg. Als u vanavond naar alle braderieën en draaiorgels... iets heel anders wil... dan is het Koningsdagconcert in Den Haag misschien een idee. Het Residentieorkest speelt daar onder andere... Uh, Scheherazade... Moet ik zeggen. Vertelling uit Duizend en één nacht. De uitvoering is uh, van Herman Krebbers. Uh, uh, dat is een van Nederlands beroemdste violisten. Uh, de uitvoering van de solo in dat stuk is van hem is legendarisch. En vanavond speelt zijn leerling, de eerste concertmeester van het residentieorkest, Wouter Vossen die solo. Goedemorgen, meneer Vossen. Goedemorgen. Uh, u treedt dus in, in beroemde voetsporen. Um, ja, dat. Klopt wel. Uh, meneer Kreppers heeft deze solo uh, natuurlijk over de hele wereld gespeeld. Met zijn uh, residentieorkest en later ook het Concertgebouworkest. Dus uh, ja, zo voelt het wel een beetje. Hebt u hem zelf die solo wel eens horen spelen? Uh, nou, nooit live. Uh, want toen ik zijn leerling werd, uh, had hij eigenlijk al afscheid genomen van het podium. Maar wat wel heel leuk is, uh, ik heb hem toen de tijd, uh, toen ik een jaar of twintig was, uh, met hem ingestudeerd en uh, heb ook zijn aantekeningen gekregen. En uh, hij speelde hem toen natuurlijk vaak voor uh, in de klas. En uh, de aantekeningen, want kijk, dat stuk dat staat natuurlijk gewoon uh, op papier... Uh, maar dan, dan, dan maakt hij daar zelf nog aantekeningen bij. Ja, dat is een beetje een, een, een technisch verhaal. Dat gaat over vingerzettingen, dat gaat over spreken... Um, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat hij een bepaalde ervaring had met dat stuk. Uh, hij vertelde bijvoorbeeld van een optreden in Japan live voor de televisie voor miljoenen kijkers. En hij zei ja, als je dan deze streek neemt, weet je, dan zelfs als je een beetje nerveus bent, dan gaat dat helemaal goed. Of neem deze vingersetting, want dat is, geeft een heel mooi effect. Uh, dat soort dingen. En dan speelde ik het ook allemaal voor en dat was natuurlijk genieten. En als u, het, u speelt het dus vanavond ook? Ja. Uh, de aantekening nog eens even doorgenomen van toen? Ja, zeker weten. Ja, <laughs> want dat is een bepaalde ja, ervaring en traditie die je doorgegeven krijgt. Uh, ja, daar moet je wel, um, heel voorzichtig mee zijn. En dat moet je zeker op waarde schatten. Maar want die zijn van, van uh, zeker twintig jaar geleden. Uh, maar uh, laten we zeggen, dat, dat, is die, dat, dat staat nog steeds overeind. Ook anno 2018. Ja, het staat Volledig overeind, maar het is natuurlijk wel zo. Ik ben een hele andere violist dan uh, meneer Crebbers. Ik zou niet uh, mijzelf willen vergelijken met hem. Um, dus ik geef er ook mijn eigen um, invulling aan. En dat is natuurlijk ook het mooie van muziek. Dat um, Het gaat ook om de persoonlijke visie uh, op die muziek van, van de uitvoerder. Ja. Gaat het ging het alleen maar om, om vingerzettingen. En uh, u noemt dat dan uh, streek, dat is, dat is natuurlijk vaktaal. Maar er gewoon andere die gewoon gewone mensen dingen bij, zou ik maar zeggen. Nou, dat niet echt. Ik zou zeggen, het allerbelangrijkste was zeg maar, op, op het moment dat hij zijn viool pakte en zei, nou Wouter, zo kun je het ook doen. En dan begon hij te spelen. Ja, en dan werd je als het ware gewoon eh, naar een ander universum eh, gebracht. Het was een geweldige violist. <lacht> en, eh, het was heel inspirerend om dat zo van dichtbij ja, mee te maken. En dan hoorde je, u hoorde gelijk het verschil met wat u deed. Ja, dat dacht ik wel, ja. ja. <laughs> ja. ja. U, um, u gaat het wel anders doen, dus u gaat er eigen invulling aan geven. Is daar nog iets over te ja. zeggen? Nou, kijk, ik denk dat voor alle muziek geldt... dat het pas echt interessant wordt als um, de uitvoerder er ook iets mee doet. Hè. En natuurlijk met respect voor de partituur en voor de traditie en zo. Maar ik geloof dat daar um, ja, het bijzondere ligt. Hè. Waar waarom... Uh, ik het anders speel dan meneer Krebbers. En, uh, of iedere andere violist die dat uh, gaat spelen. Nou. Uh, ik denk dat daar het bijzonder in is. Hangt het ook nog van de zaal af? Hoe die, hoe die reageert bijvoorbeeld? Of, hoe u op, of, of u het op een bepaalde manier speelt? Of, of... maakt dat niet uit? Ja. Ja. ja, en dan met de zaal die reageert... dat is dan niet zozeer het publiek. Uh, maar dat is meer gewoon de akoestiek. Als je het in het concertgebouw speelt... Um, is dat anders dan... Nou, bijvoorbeeld vanavond het Zuiderstrand Theater um, of, of een andere zaal. Ja. Ja. Nou, uh, Vanavond veel succes dan uh, bij die uitvoering uh, van dat stuk uit de 1001 Nacht. Het residentieorkest dus met um, Bouter Vossen. Maar uh, in gedachten uh, denken we ook even aan Herman Kreppers die die solo dus ook jaren geleden heel vaak heeft gespeeld. <middels>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 René nee, nee. appel bespreekt de DNA van Ellie Lust. De taalstaat met Frits Spitz. Morgen taalstaat van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Taalstaat. Het nieuws van alle kanten. Wij zorgprofessionals willen alle tijd voor onze patiënten. Maar bureaucratie en regels kosten ons steeds meer tijd. Dat, Dat willen we veranderen.